Het weer, het raakt bewolkt, maar het blijft tot de avond droog. Het is 6 tot 9 graden. Morgen meer bewolking en vooral in de noordelijke helft kans op regen. Aan de middagtemperatuur verandert weinig. Dit was het N.CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat tussen Apkouden en Breukelen 3 kilometer file. Dat komt de bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Hou je hart vast, want het wordt weer een tranentrekker van het eerste uur. Eh, onder de titel De bom is gebarsten. He? Eén en al <laughs> liefdesverdriet, kommer en kwel. Het is echt voor de liefhebbers. Dat rond de klok van kwart vijf, het gedicht van de week. Over een tweetal platen gaan we praten met Edith van Beek. Edith van Beek eh, is mede verantwoordelijk voor eh, hetgeen volgende week bij u in de bus valt. En namelijk de, een glossie, ja, ik noem het een glossy. de ode van Zandvoort. Edith van Beek eh, om, rond de klok van kwart over twee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 Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg Tina. Goedemiddag, zo voorts. En hier is Crowded House. En don't dream it's over. There is freedom within. There is freedom without. Try to catch the tell you trying people kill. There's a battle ahead. Many battles online. End of the road while you're traveling with me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 Als je dat leest van de ondernemers... is dat net zo goed uh, gluren bij de buren, zeg maar. Ja, het is in mijn hoofd zit achter de schermen kijken. van ja, de, wat Wat drijft een ondernemer en, en wat, waar houdt hij zich mee bezig daarvan. Ja, leer elkaar beter kennen. Dan, dan doet dat ook vast uh, iets positiefs met uh, een, uh, de drempel die er wellicht is... of de gunfactor uh, ja. een positieve impuls.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 Maar zijn er ook hobbels waar je tegenaan bent gelopen... in, in, in contact met de ondernemers, met, met eh, eventuele advertenties?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 Uh, illustrator, we hebben ook uh, twee kunstenaars uit het dorp... en uh, de dichter Marco Termes, de kunstenaars Erik... Hey, die, die uh, naam komt bekend voor... <laughs> ja, die komt niet zo <laughs> vaak langs, denk ik. Jawel hoor. Nee, ja. René de Vreugde en Erik Holtkamp hebben beide een kunstwerk gemaakt... en uh, dat wordt compleet gemaakt door een <laughs> gedicht van, uh, van Marco Termes. In het blad staat een ode aan een uh, nou ja, belangrijke plek in Zandvoort...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 We kunnen niet wachten tot het dinsdag is. He, was het maar fascinatisch, hè Albert-Jan? Jazeker. En dat ligt voor je, maar je mag hem nog niet openslaan. Ah, dat is <lacht> zo erg. <zaaierig. lacht> het gaat allemaal over Sanford AC. Daar zijn we trots op. En de Pesadine, Dream bent ook. een be bewaar-exemplaar, die Oda Zandvoort, uh, Albert-Jan. Ik kan niet wachten tot het maandag. Nee, hij nee, nee, was er maar van uh, dinsdag, hè? we in de bus. En maandag natuurlijk de presentatie bij Club Natiek. Weer zo, het is 1 uh, over half 3. Vandaag een uh, heerlijk zonnetje in Zandvoort, maar blijft dat ook zo? Er is vandaag over het algemeen veel bewolking, maar zo nu en dan schijnt ook even de zon, zoals we nu naar buiten kijkt.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 Really? Da-da! Gevoetbald is, al dus, dus ga ik schakel, live over naar Duitsersveld naar Joop. Nes, goedemiddag, Joop, ja, goedemiddag, Rob en Albert-Jan, en luisteraars, uiteraard. Eindelijk weer voetballen. Ja, heerlijk. Het is toch wel heel lang geleden, eigenlijk. Um, dat was nog voor de Sinterklaas, meen ik, dat de laatste wedstrijd gespeeld is. Daarna had de Sanspoort een vrij weekend, en daarna was de wedstrijd gepland tegen HFC, dat toen al uit de competitie was gehaald door de eigen vereniging en dus was Zandvoort toen weer vrij. Met al is het uh, bijna acht weken geloof ik zo, dat het nu hier gevoetbald is. Maar we zijn weer bezig en Zandvoort is uh, compleet moet ik zeggen. Uh, met uh, Verstraat erbij, met uh, de keeper erbij, alles iedereen is aanwezig en Zandvoort moet spelen tegen IJmuiden, jawel. IJmuiden was de allereerste ploeg waar Zandvoort dit jaar tegen speelde, in IJmuiden zelf. En dat ging helemaal niet goed. Uh, totaal onverwacht werd daar verloren met 3-2. En dat was toen eigenlijk wel een minpunt voor Zandvoort. Zandvoort staat nu uh, precies op de helft van de competitie op de derde plaats. Staat 6 punten achter op uh, VVC. Dat uh, vorige week een inhaalwedstrijd speelde tegen VWW. En die met 2-0 gewonnen heeft. En uh, Zandvoort staat uh, dan uh, uh, 6 punten achter op uh, VVC. En drie punten achter op uh, de nummer 2 Kagia. Dus. Dat houdt in dat, de tweede helft van Zandvoort ontzettend belangrijk is. Zandvoort mag geen punt meer laten liggen, moet alles winnen in principe. En dan is het nog afhankelijk van hetgeen dat VVC doet. Dat zal dan nog een wedstrijd extra moeten verliezen. Want Zandvoort ziet nog uit bij VVC. Dat zal ook niet zo makkelijk worden. Zandvoort heeft een, een zwaar tweede uh, programma van, de, van het, uh, dit jaar. En dat, uh, ja, ze willen promoveren. Dan zal in ieder geval...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 Constant eigenlijk op het uh, goal go van IJmuiden. Uh, uh, hier één uitval van een buitenspelgeval, gewacht en gefloten. En Zalvoet kan weer gaan bouwen via de uh, rechterkant, Paul van der Oort. We ja, terug naar uh, Kalis. Kalis naar uh, Jürgen Luijten. Luister die uiteraard weer op de speelt. Maar misschien wel beter op links half uh, geposteerd kan worden. Zandvoort speelt weer verdedigend. Vijf man achterin. En dat is eigenlijk jammer. Zandvoort kan veel beter wat dat betreft. Maar goed, uh, dat is de instelling van de coach van Zandvoort. Luijvons ten Heuvel. Die dit, uh, uh, dit halve jaar de laatste tijd voor Zandvoort, Zandvoort zal vol gaan maken. Zandvoort uh, dat ze nu uh, de, uh, weer gaat aanvallen. Kalas, uh, Ronald Kalas. Uh, naar de uh, Jan Zonneveld, Zonneveld met brengen hem terug. Naar Belenkamp. Uh, komt daar uh, over de middellijn. Maar uh, verkeer, heeft heel verkeerde paas. Het buiten, gaat buiten en uh, hem, uit hem mag gaan gooien. Goed te spelen in de tiende minuut van uh, deze wedstrijd. En de stand is steeds 0-0. Maar Zandvoort is. Op dit moment sterker dan de tegenstander. Dankjewel, Jop Fres, voor dit moment. En inderdaad, straks komen we weer terug bij Job. Het vervolg van de wedstrijd van vandaag: SV Sanford tegen Eijmunden. En SV Sanford die dus uh, lekker uh, ietsje sterker is op dit moment. Straks meer over die wedstrijd, maar eerst meer muziek.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 24 uur per dag. Zie FM TV met het radiogeluid eruit bij. is en uh, een echte uh, raadje plaatje platen uh, over Ja. Ja. Cycle train en Cole like a lila. We gaan weer over uh, naar uh, Duitsersveld. De wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen IJmuiden. Hoe is het daar Joop? Harry uh, Harry Harry Haha. <laughs> <laughs> een Opstootje, een, een opstootje ja. op de rand van het uh, 60 meter gebied van IJmuiden. En Zandvoort uh, die werd uh, behoorlijk gepakt en uh, men pikte dat niet. Ja, dan krijg je al gauw oh. de de haantjes die dan uh, hun werk gaan doen. Goed, maar in ieder geval ligt de bal klaar voor Nijtenberg om een vrije schop te nemen. Een metertje of drie, vier buiten het strafschopgebied. En dat heeft hij al eerder gedaan. Die ging net naast. En uh, die werd, werd zo prachtig mooi verwerkt door de keeper, laat ik het zo zeggen. Daar komt die vrije bal. Goeie bal. In de, in de... En die gaat erin, hij gaat erin. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Nou, dit is meer geluk dan wijsheid, want hij wordt gesmoord in de muur. Hij gaat over de muur heen. De keeper lag al in de hoek. Ja, en dan gaat die bal gewoon erin en dan staat Sandvoort zomaar in de 23 e minuut met 1-0 voor. Wel verdiend. Standort is veel sterker, vele malen sterker. En hij had al 2-3 kansen gehad om die stand open te breken. Dat ging toen helaas niet. Milan Berg Belkap had een poging en Naartje Berg al eerder. En dit ging dan, die hele mooie vrije schop, die eigenlijk uh, door de muur gestopt werd, ging over de keeper heen en er ging erin. En Zandvoort leidt nu met 1-0. Ja, en dat is natuurlijk altijd wel prettig. Uh, het is uh, een geva uh, gevaarlijke ploeg meiden Meijden, moet ik zeggen. Ze, ze staan uh, uh, 1,8 in Zandvoort. Dat is waar twee plaatsen slagen, maar 1,8 in Zandvoort. Dus het is echt een wedstrijd uh, die er om uh, telt. Nu is uh, Zandvoort in de verdediging. bal gaat over de achterlijn, maar 4 voet van Meijden mag uh, keeper. Uh, Mutshaas mag die bal uh, in gaan brengen. Weer. Gaat die bal naar. Even kijken, Kalis, Rome Kalis aan de rechterkant, helemaal. Helemaal aan de andere kant van het veld. Terug naar Sonneveld. Sonneveld die uh, pleegt de bal aan, trekt terug naar Kalis. En Calus zoekt uh, de linkerkant op. Naar Milan Berg-Bellenkamp. Berg-Bellenkamp kan er wat meters van maken, kan een heleboel meters van maken. En dan gaat de bal komen. Goede bal op, Jussen Luijten. Luijten probeert hij door te koppen, dan gaat hij goed. Jussen Daan is als de erbij om die bal op te pakken. Dat heeft hij nou, heeft hij niet? En dan maakt hij een overtreding. Ja, ja, ja dat was die weer in de rug van Jesse de Daan. Eh, op de rand van het 16-meter gebied mag Enhuyden eh, eh, een vrije schot gaan nemen. Of had eigenlijk beter verdiend, maar goed, het is niet anders. De keeper van IJmuiden, uh, die ga, ja, gaat nu die bal in het spel dringen. Naar de linker verdediger. IJmuiden dus, uh, wordt vastgezet. daar, de bal teruggespeeld door de keeper. En daar is er niet op tijd bij om die bal eens door te kunnen tikken. Maar nu is IJmuiden eruit. Nee, niet eruit. Er is een overtreding gemaakt hier op, even kijken, Wielenberg, hele kamp, inderdaad. ...Sansen uh, mag die bal gaan nemen in de cirkel uh, in het midden van het veld... ...en uh, dat gaat Berlek Berl om gaat doen. Naar nou, Luiten, Luiten, linksachter... Dan komt die band naar voren toe, nou, je is de over de haan heen, er wordt slecht gewerkt eigenlijk door een meid, en de Stans reageert daar niet op. Dan gaat die band nu, daar, ja, gaat over de zijlijn, wordt geplacht en gefloten ook, de mag gaan inwerpen. We spelen in de, uh, even kijken, 25e minuut en de is 1-0 in het voordeel van Zandvoort. En na de uh, pauze komen wij straks weer bij u terug.